Running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to be my soul brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dynamite. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests.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 Het team weigerde te trainen na een ruzie op het trainingscomplex tussen aanvoerder Evra en de fitnesscoach. Bondscoach Domenek las later een vo verklaring voor waarin de spelers stelling nemen tegen de voetbalbond. Ze keuren het naar huis sturen gisteren van de spits Anelka af. De bond heeft die beslissing genomen op de grond van wat de pers meldt, staat in de verklaring. Aanvoerder Evra nam het gisteren al op voor Anelka. Hij zei dat er een verrader bij de selectie zit die de kwestie naar buiten heeft gebracht. Anelka werd weggestuurd na een woordenwisseling met Domenek. Teammanager Valentin nam meteen na het incident van vandaag ontslag bij de Franse Voetbalbond. Hij heeft genoeg van alle problemen bij het team. Frankrijk presteert slecht op het WK en heeft plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand. Op het WK heeft Nieuw-Zeeland voor een grote verrassing gezorgd. Het speelde met 1-1 gelijk tegen wereldkampioen Italië. Nieuw-Zeeland kwam al na 7 minuten op voorsprong. Twintig minuten later maakte Italië gelijk door een penalty, maar daarna werd er niet meer gescoord. Een Hongaars vliegtuig is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Budapest... omdat er een brandlucht in het toestel was geroken. Het vliegtuig van de maatschappij Maleef zou naar Amsterdam vliegen... met 102 passagiers, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Na controle op de grond bleek dat de resten van een schoonmaakmiddel... in de motor waren achtergebleven. De passagiers zijn met een paar uur vertraging... in andere toestellen naar Amsterdam gevlogen. Het weer zwaar bewolkt, maar langzaamaan overal droog. Vannacht in het westen kans op regen, minimaal rond 10 graden...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 proud something about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 Attention! Don't you see, baby? Shakira, This is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half and my half, man. I don't, don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, self-restraint, so have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know no, that's, no, seven, that's too hard to explain.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 It's right, the attraction, the tension, baby. Like, this is perfection.